Ik het eerst gedaan met de NOS journaal. De Nederlandse tandarts Mark van N is op... rechters opgenomen in een psychiatrische kliniek in de buurt van Orléans. Dat schrijven Franse media. Van N zegt dat hij psychische problemen heeft. De man die bekend staat als de horror tandarts werd donderdag overgebracht naar Frankrijk. Hij zou in zijn praktijk in Frankrijk de gebitten van patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Tientallen mensen hebben een aanklacht ingediend. Het treinverkeer door de kanaaltunnel is stilgelegd nadat er brand was uitgebroken in een vrachtwagen. Het incident gebeurde aan de Franse kant van de kanaaltunnel. Dat melden de Britse autoriteiten. Sowieso rijden er vandaag geen treinen meer. De trein moet worden weggehaald en er hangt nog rook in de tunnel. Er zijn geen berichten over gewonden. Enkele Joodse scholen in Antwerpen, die vanwege de terreurdreiging hun deuren hadden gesloten, gaan weer open. De burgemeester van Antwerpen, de Wever, zegt dat de scholen positief reageren op de aanwezigheid van de commando's in de Joodse wijk. In een aantal Belgische steden zijn sinds vanochtend enkele honderden militairen op straat, ter ondersteuning van de politie. Het tijdschrift Charlie Hebdo drukt nog eens 2 miljoen exemplaren van de laatste editie, dat meldt een Franse krant. Deze week ontstond er een stormloop op de nieuwste uitgaven... na de aanslag op de redactie van het Blad in Parijs. In plaats van de gebruikelijke 70.000 exemplaren... worden er van deze editie van Charlie Hebdo nu in totaal 7 miljoen gedrukt. Een record voor de Franse pers. De Nederlander die ter dood is veroordeeld in Indonesië... heeft afscheid genomen van zijn Nederlandse advocaat. Die laat weten dat zijn cliënt zonder blinddoek voor het vuurpeloton wil staan. De man wordt waarschijnlijk vanavond Nederlandse tijd geëxecuteerd vanwege drugsmisdrijven. Het weer dan nog. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Landtien is kans op sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en dan kan het glad worden. Morgen is het bewolkt. Gaat het regen of sneeuwen? Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Solo-single van Welen hoorde je bij CFM. Dat was The Love Drunk. Het is uh, 7.04. Welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op, za op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. Om kwart over vier, luisteraars, maken we een rondje langs de internationale uh, sportevenementen. En in, in het item, uh, onder het item Sport, kort. Dat allemaal om kwart over vier. Half vijf is het natuurlijk de tijd voor het dier van de week. En we, uh, we hebben het wederom over Spike. Want Spike zit eigenlijk al veel te lang in het. Uh, belandt. Het wordt hoog tijd dat Spike ook een thuis vindt. Wie weet, bent u dat wel. En uh, liefhebbers van het gedicht van de week... komen vandaag weer echt ruim aan hun tranen trekken om het zo eens ja, te Hij is zeggen. weer mooi, hè? Want uh, om kwart voor vijf is het uh, tijd voor het gedicht van de week... en dat heet Ik voel me rot. Nou, dat is echt een tranentrekker van het eerste uur, hoor. Verder hebben we wellicht nog even tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk genoeg reden om ook het laatste uur... te luisteren naar Zandvoort op zaterdag live vanaf de Tolweg 10a. Zo is het de derde helaas, uur dat knallen we in met deze van Survivor. Hier is de Burning Hearts. We deden even lekker ruig met deze for Survivor, Jordan, the, the Burning Hearts. Right out. Heel veel goede muziek vanmiddag nog onderweg, waaronder deze een live uitvoering van Carol King. Hier is You've Got a Friends. When you're down and. Try It's the sky. sing. fel momenten eh, op de zaterdagmiddag. Ja, blijft gewoon eh, een van onze favoriete platen toch dit, eh, albert Dit is een, uh, ja, all-time favorite. Ja, Carole King hoorde je. You've got a kind of friend. We draaien voor je de live uitvoering van de, ja, ruim vijf minuten lang. Ja, we hebben weer wat uh, info voor je. Tijd voor sport kort. Allereerst, Formule 1 nieuws. Verstappen test, nieuwe bolide in Geres. Max Verstappen stapt op 2 februari voor het eerst achter de stuur van zijn gloednieuwe Formule 1 Bolide. De 17-jarige coureur komt tijdens de vierdaagse testsessie in GRS twee keer in actie op de tweede en op de vierde dag. Zijn Spaanse ploeggenoot Carlos Sainz Jr. test de STR-10. De auto van Toro Rosso die inmiddels alle verplichte crashtests heeft doorstaan. Op 1 februari als eerste en neemt ook de derde dag voor zijn rekening. Al dus de website van Verstappen.nl. Verstappen en Sainz debuteren dit jaar bij Toro Rosso in de Formule 1. In de aanloop naar het nieuwe seizoen komen de jonge coureurs om beurten in actie tijdens de drie testsessies van elk vier dagen. De tweede en de derde vierdaagse zijn op het circuit van Barcelona. Van 19 tot en met 22 februari en 26 februari tot en met 1 maart. Op 15 maart begint het seizoen in Melbourne met de grote prijs van Australië. Hockenheim weer op de kalender van de Formule 1. Het circuit van Hockenheim staat ook komend seizoen op de kalender van de Formule 1. Dat heeft Formule 1 baas Bernie Ecclestone eh, gemeld. In het verleden wisselden Hockenheim en de Nieuweburger Ring elkaar elk jaar af als Duitse gastheer van de belangrijke competitie voor autocoureurs. Maar het wordt weer Hockenheim al dus Ecclestone de Nieuweburger Ring kan het niet worden, want daar is niemand. De Nieuweburger Ring werd onlangs overgenomen en heeft een nieuwe eigenaar. Het Formule 1 seizoen begint op 15 maart, zoals gezegd, met de grote prijs van Australië in Melbourne staande 17-jarige uit Max Verstappen... voor het eerst aan de start in de koningsklasse van de autosport. Dus zet die dag in uw agenda. 15 maart, de eerste Formule 1-race. Mega-contract voor Lewis Hamilton. Wereldkampioen Lewis Hamilton kan bij zijn contractverlenging bij Mercedes flink cashen. Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzella della Sport... Kan de 30-jarige Hamilton bij een driejarig contract jaarlijks 20 miljoen euro opstrijken? Zo. Daarnaast krijgt de Britse autocoureur 1 miljoen euro als hij een Grand Prix op zijn naam weet te schrijven. En als Hamilton, die onlangs is uitgeroepen tot Europees Sportman van het Jaar, opnieuw de wereldtitel pakt, krijgt hij daarbovenop nog eens een keer 5 miljoen euro. Hamilton liet eerder al weten dat hij nog tenminste 7 jaar door wil gaan met de Formule 1. Gaan we naar golf. Drie keer een hole-in-one. Uh, dat was bij het toernooi wat dit weekend verspeeld wordt. Een unicum unieke golfsport. Bij het toernooi in Abu Dhabi... ...viel donderdag op de openingsdag maar liefst twee keer een hole-in-one te noteren. En vandaag is daar weer één bijgekomen. De Engelsman Tom Lewis en de Spanjaard Michael Angel Jiménez... ...lieten de toeschouwers smullen van perfecte slagen op respectievelijk de zevende ...een paar drie en de vijftiende ook een paar drie... Louis won, die dat als eerste deed als beloning... voor de eerste hole-in-one van het toernooi in Cadillac Escalada. En de derde persoon die een hole-in-one daar sloeg was Rory McIlroy. Dan even een bericht van de Volvo Ocean Race. Momenteel ligt het team Brunel op de vierde plek... en ze zijn onderweg naar China. En team Brunel maakte afgelopen maandag kennis... met extreme milieuvervuiling van de Indische Oceaan. Schipperbouwer Becking van een Nederlandse boot... die deelneemt aan de Volvo Ocean Race... besloot het aantal voorbijdrijvende stukken plastic te tellen... Elke 37 seconden dreef er een groot stuk plastic voorbij... om nog maar te zwijgen over alle kleine stukjes plastic... die je met het blote oog niet kan zien. Dus de vervuiling op zee neemt ook toe. Maar Brunel momenteel vierde. Ze zijn over de helft richting China. Dus het laatste, etappe, of het laatste deel van de derde etappe is ingezet. Oké, okay, mooie prestatie. Tot zover sportkort bij CFM. Wel een apart bericht over Hamilton... Als hij een, een race wint, dan krijgt hij al 1 miljoen. Ja. Vind je het gek dat hij helemaal uit zijn dak gaat als hij een race <laughs> wint? Goed gedaan, jongens. Goed gedaan, jongens. Ik ben trots op jullie. En ping, ping. Ping, 1 ping. 1 miljoen euro. Lekker, hoor. De muziek is ook lekker vanmiddag bij Hoofd op Zaterdag. Hier is Sister Sledge en in Music. Zo'n klassieker, hè? Deze van de dames van Sister Sledge, Je hoorde Lost in Music. Ja, het, uh, het uh, regentelefoontjes, wou ik zeggen. Nou, in ieder geval uh, hebben er een aantal mensen gereageerd op jouw uh, zeg maar, uh, oproep... om te gaan naar de After Beatles. Die treden binnenkort op bij Laura en Hardy. Klopt, uh, luisteraars. De Liefhebbers van uh, de Beatles-muziek mogen dit evenement eigenlijk niet missen. En uh, de coverband, de After Beatles... Staat, uh, zaterdag 24 januari om 9 uur s avonds, dus 24 januari om 9 uur s avonds, verzorgen een uh, optreden wat geheel in het teken staat van The Beatles. 46, de Beatles. Halterstraat 46 te Zandvoort en dan heb ik het natuurlijk over Laudan en Hardy. De After Beatles bestaan naast de Ruud Jansen. U wel bekend, Paul Bakker, Chris van der Laarse en Charles Duif, ook geen onbekende. En de entree is gratis. Dus nogmaals, zaterdagavond 24 januari, Beatle-liefhebbers, zet een kruis door deze avond. Want dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om naar de After Beatles te komen bij Laurel en Hardy. En wij zijn er zeker bij, want ik hoor twee namen die ik heel goed ken. Ja, het is half Toevallig collega's van CFM. Ik zou bijna zeggen, dat is de huisband van, de, van, van CFM. Maar zo Ruud Jansen, ja, elke dag te horen met CFM Lunch. Bijna elke dag. En Charles Duif ook te horen met CFM Lunch. Tussen App en, eh, Tussen Tussen App en Vloed, Vloed op echt liefhebbers van Late Night Music. Het is een aanrader. Op de donderdagavond van 10 tot 12. En als, soms wel eens tot 1 uur s'nachts. Tussen App en Vloed, een easy listening programma. Gepresenteerd door onze collega Charles Duif Nou, allemaal After Beatles dus. Ja... En het is dus nu tijd voor de echte Beatles tot aan het dier van de week gaan draaien voor je. Ja, de single van de Beatles eigenlijk, hè, is dit? Eén van de. Ja, heel goed. Hier is Love Me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please... Love. Ik zou maar op tijd heen gaan. Als je nog een plekje wil, uh, wil uh, zoeken uh, ruim uh, ja, bij, de, bij de band... dan uh, zou ik maar op tijd heen gaan. Ja, want vol is vol, hè? En vol is vol. <laughs> Zo is dat. Het is tijd voor het dier van de week. Dan hebben we het over, luisteraars, over Spike. En Spike zit nu al langere tijd in het asiel. Een echte langzitter, zoals dat heet. In april al twee jaar. Hij heeft in het asiel vele hondenvriendinnen... maar met de reuen kan hij het minder goed vinden... Een paar dagen in de week heeft Spike gezelschap in zijn kennel van een honden, een vriendin van, het, uh, van een asielmedewerker. Ze ligt dan op zijn grote bed en hij in het kleine mandje, de goedzak. Ze eten samen, dan samen en ze, ze blijft soms zelfs logeren. Dat vinden ze beiden heel erg gezellig. Als Spike je eenmaal kent, kan je vrijwel alles met hem doen. Tegen vreemden kan hij wat blafferig reageren. Een huis met kinderen is voor hem geen optie. Hij houdt niet van de drukte om zich heen. Een huis met een reu in uh, huis kan ook echt niet. Echter, met een teefje zou het wel goed kunnen gaan. Spike is dan wel een wat oudere jongen, ongeveer 9 jaar. Maar hij vindt het heerlijk om lekker te gaan wandelen in de duinen. En bent u ook zo'n type? Kom dan snel eens langs om met Spike kennis te maken. Want Spike verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, straat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. En het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 uur. Van maandag tot en met zaterdag. Want ook Spike verdient een thuis. Ja, dat valt me op dat je zegt, uh, ben je ook zo'n type? Moet je op Spike lijken of zo? <lacht> dat, ja. ja. dat zou kunnen natuurlijk, hè. <lacht> Dat was het met, uh, dier van de week bij CFM. Zometeen meteen om kwart voor vijf hebben we natuurlijk nog het mooie gedicht van de dag. Reden genoeg te blijven luisteren naar Soft op zaterdag. Met nu... Cool play cause you're a sky cause you're a sky full of stars I'm gonna give you my heart cause you're a sky Is het is wel makkelijk, Albert-Jan, om uh, titel en artiest te raden... omdat het uh, bij je op het scherm staat. <laughs> maar tijdens een rijke plaatje in Café 4 gaat dat heel anders. Hoor je een korte fragment. En er wordt gezegd, nou schrijf maar op. Titel en artiest. En dan kan je drie punten mee winnen. Heb je er één, goed, uh, heb je één punt. En zo heb je vijf rondes van tien platen en dan nog een open vraag. En die open vragen zijn altijd ook wel lastig, hoor. Gewoon een algemene vraag over een... Uh, een bijvoorbeeld gebeurtenis van het afgelopen jaar of uh, uit het uh, verleden. Het vindt allemaal plaats op uh, 31 januari. Meer informatie heb jij daarover, uh, Albert-Jan? Ja, en als u dan nou bijvoorbeeld dus wist dat dit Huey Lewis was in de nieuws met het nummer Stuck With You... dan is wellicht een raadje plaatje iets voor u. Nodig uh, nog drie andere muziekvrienden uit... en neem het op tegen een team van vier personen van ZFM, uw lokale zender. Raad je plaatje. En wie durft het op te nemen met zo'n team... staan uit vier personen. Natuurlijk zou het mooi zijn... een tactische tip is van... doe ook een ouder iemand erbij voor de eventuele jaren 60 muziek... en iemand die nu op to date is met de huidige muziek. Maar een team van vier muziekliefhebbers... stel dat uh, samen... en uh, schrijf je in. En dat kan uh, aan de bar. Het is, kost uh, slechts een tientje. En je hebt een hele gezellige avond. Raad je plaatje op 31 januari... Op vanaf 8 uur in Café 4. Ik zou zeggen, schrijf je in... En uh, kijk voor meer informatie even op www.café4.nl En ze hebben ook heel veel mooie prijzen. Dus zeker de moeite waard om daaraan uh, mee te gaan doen. 31 januari dus uh, aan het café aan de Halterstraat in Zalvoort. Vind raak je plaatje weer plaats. En inschrijven kan u gewoon bij dat café aan de Halterstraat. We hebben nog een uh, tweetal platen tot aan het gedicht van de dag. Waaronder deze van Kim Wild. Hier is de Four Little Words. Wild en de 4 words. Ja, dit jaar bestaat uh, CFM 25 jaar. En hoe klonk het 25 jaar geleden? Op CFM wordt iedere gouden ouwe platina. Ja, speciaal voor alle gouden ouwe liefhebbers is hier Young Girl. Girl, get out of my mind. The secret of your... Baby! Zou toeval zijn dat hij deze plaat heb? Puur toeval. Puur toeval. Echt. Ja, <laughs> Jorre uh, en de junior cap. Dat was uh, Young Girl. Het is tijd voor het mooie gedicht van de dag. Mijn vriendin is na één... voor mij gelukkig jaar... bij mij weggegaan. Nu al ruim twee jaar geleden...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 Aan de ene kant wel een mooi gedicht van de dag, maar ook een beetje treurig. Ach ja. Het gedicht van de dag, je hoort hem bij CFM. En heb je ook een uh, gedicht van de dag voor ons? Stuur hem naar CFM via redactie.cfmsalvoort.nl redactie salvoortnl En wie weet, misschien hoor jij een gedicht bij ons langskomen op de radio. En hier is Rob de Nijs en jij. Dit is de avond van mijn eerste dag. Ik leef pas echt sinds ik jou hier zag. Hou me vast, oh. hou me vast, voor ik was.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 Dicht van de dag bij ZFM Draaij van Rob met jij. Ja, de voetbalwedstrijd van vandaag die we in de gaten hebben gehouden voor je... met de reporter Frank daar ter plekke... is de wedstrijd Bloemendaal tegen Zandvoort 4, oftewel de Veteranen 1. Eindstand van die wedstrijd, 2 tegen... Gokje? 1. 8. Zo ja. Ze, ze kwamen op een gegeven moment 2-2 gelijk te staan, Bloemendaal. Ja. En daarna zijn de heren van Zalvoort even flink de keer gegaan. Dus 2-8, eindstand van die wedstrijd. Mooi resultaat dus voor Zalvoort 4, oftewel de veteranen 1. We gaan op naar het einde van dit programma. Zalvoort op zaterdag bij CFM. Nog even lekker een klassieker dan. Hier is Dayton en The Sound of Music. Dat was Dayton en de Sound of Music. Tevens alweer het einde van deze aflevering van Sotvoet op zaterdag, Gobertjan. Het is weer voorbij, gegaan. Zit er weer op. En morgen is er, zover op zondag, ook weer tussen 2 en 5 bij CFM. Ben jij even een paar dagen weg, dus jij bent er niet bij? Ik ga even mantel zorgen. Jij gaat mantel zorgen. Ik nou, ga mantel zorgen. Heel veel succes daarbij. Dank je. En morgen ga ik dat programma samen met Morris Mulder presenteren tussen 2 en 5 uur. Hele fijne zaterdagavond. En wat betreft dit programma, zover het op zaterdag, zeggen we graag tot volgende week. Volgende week. Bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Some things in life are paid.